Het vorige kabinet nam het advies van de Raad over. Scholen worden verplicht voorlichting te geven over homoseksualiteit. Minister Van Bijsterveld had het al eerder gezegd in de Tweede Kamer. En het kabinet legt een voorstel daarover nu voor aan de Raad van State. Voorlichting over homo's wordt opgenomen in de kerndoelen... voor het basis- en voortgezet onderwijs. Minister Van Bijsterveld. We hebben op hoofdlijnen kerndoelen en de scholen uiteindelijk moeten zelf vorm en inhoud geven eraan. Het is wel zo dat er natuurlijk allerlei leermethodes dan ontwikkeld gaan worden en er ook uitwisseling is van informatie tussen scholen. Dus overal genomen zie je wel dat scholen dan vaak toch uh, veelal uh, een aantal zaken hetzelfde doen. Maar scholen mogen wel een eigen accenten zetten. Van Bijsterveld zag eerst weinig in de verplichting... omdat ze bang was dat er steeds meer in de kerndoelen terecht zou komen. Maar met het besluit komt ze tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Bij een zelfmoordaanslag in Pakistan zijn zeker 23 doden gevallen. Ongeveer 45 mensen raakten gewond. De aanslag gebeurde vlak na het vrijdaggebed in een Sjaïtische moskee... in het noordwesten van het land, dicht bij de grens met Afghanistan. Het gebied is al vaker het toneel van etnisch geweld tussen Soenieten en Sjaïten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeheist door een splintergroepering... van de Pakistaanse Taliban. Amnesty International waarschuwt voor een humanitaire crisis... in het noorden van Mali. In het Afrikaanse land zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen... voor het geweld tussen het regeringsleger en gewapende rebellen. Amnesty spreekt van de ergste crisis in Mali in twintig jaar. Het geweld zou aan tientallen mensen het leven hebben gekost. In een huis in Amersfoort heeft de politie een grote hoeveelheid wapens gevonden. Onder meer machinegeweren, handgranaten en pistolen.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 ANDB verkeersinformatie. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 2 kilometer. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de afrit Den Dolder en Soesterberg 2 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag en welkom terug bij Vrijdagmiddag Live... vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Wordt de zorg beter als ziekenhuizen winst uit mogen keren? Een debat zo direct tussen Dees Brandjes, directeur van het Vaartziekenhuis en Renske Leijten van de Socialistische Partij. En Justus Van Oel over de verdwenen toetertunnel. Wat dat is, moet u zo direct. U kunt reageren, twitter ons, hashtag AvroVML. U kunt ons ook bekijken op afro.nl slash vrijdagmiddag live. Business peoples. Goedemiddag dames en heren, welkom bij Business Peoples. Ja. De radio door en voor Business Peoples met Business Finance. En hier en daar een grap over geld. Bij mij aan tafel ja. een zeer geslaagde ondernemer, de heer Benno van Stapelink junior. gaat zijn vermogen door op tijd een niche in de wonderen ja. wereld van de hedge funds. Ja, en finance te stimuleren door de mensposities te kapitaliseren. Ja, precies, net ja. waar ik net zeggen. Ja, dank u. Dank u. Uh, u heeft een succesvol bedrijf? Twee. Mooi. Twee. Ja. Ja, zeker, ja. Twee succesvolle bedrijven. Right, right, right. Eén bedrijf, dat is uh, actief in 60 landen. Food and Delicacies for Feature Deluxe Creations Incorporated. Oké, okay. kattenvoer is dat. Sort of, sort ja, of, ja. Ja. En Google.com? Google.com. Hier staat Google.com. Ja, maar het is Google.com met een H. Dat is precies de kracht van het bedrijf. Het is namelijk op het toetsenbord naast de G staat de H. Oh. Dus die fout is snel gemaakt. Oh, wat goed. Ja, ja, dan komen mensen op uw site. Dan kunnen ze iets kopen. Eh, precies. En wat kunnen ze dan kopen? Food and Delicacies for Feature Deluxe Creations. Kattenvoer. Sort of, ja, okay. ja. Slim, slim. Ja, klopt. Ik heb ook gazeboek, Godmail en Heemail. Gmail? <laughs> <G> <laughs> nee, Gmail. Nee, dat is Oké, Snap, Guyves? Wat? Wat? Guys als in Hives. Hives, guys. Ja, ja, ga ik meteen achteraan. Ga ik oh, meteen achteraan. Lekker, ja. lekker, lekker. Yes, yes. De crisis? Klopt. Uh, weet u wat ik wilde vragen? Ja, of ik last heb van crisis. Ja, klopt. Ja, zeker. Ja, zeker. Het tweede recessie? Absoluut. absoluut. Okay. Ja. Moeilijk. Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Moeilijk, absoluut. Ja. Ja. U bent de eerste recessie vrijwel zonder kleerscheuren doorgekomen? Klopt, Moet klopt. Hoe heeft ja. u dat uh, gedaan? Brieven. Business brieven. Finance, letters. Brieven, ja, yes, yes. Cool. Letters. Cool. Ja, I know, I know. Brief aan wie? Ik heb gewoon een aantal brieven aan de Belgische Koning geschreven. Oh, okay. ja. Dus brieven voor een business plan, consultancies. Uh... Uh, nee, nee, bedelbrieven. bedelbrieven. Oké, oh, oké. Okay, okay. En wat heeft het voor uw bedrijf gedaan? Ja, 50.000 euro. Zomaar. zomaar ja. Handje, contantje. Oh, lekker, zeg, Lekker. Ja, yeah, nou. Ja, je bent even bezig met het verzinnen van allemaal zielige Belgische verhalen. Oh, sad Dat, uh... Belgian stories. Yes, yes, maar dan heb je ook wat. Lekker. Ja, ja. Uh, lieve koning, mijn vrietkot is kapot. Oh. Nu moet ik een nieuwe kopen en ik heb daar geen geld voor. Oh, nasty. wel. Lieve ja. koning, mijn velo is kapot en ja. nu kan ik, ik niet meer meekoersen op de kerk... bij de Ronde van Plauderigen. Ja, dat is wel zielig. Goeie finance Nou, het is business. Finance. Finance. <laughs> finance. Creative, creative. Cool. Ja, ja. Juice, juice. Hartstikke ja, bedankt ja, voor dit gesprek. Ja, thanks. No, thanks. no thanks. thanks. Thanks. Gijs Naber, Henry van Loon en Pieter Bouwman.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 krijgen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders hadden we daarvoor klaar. Twee mensen met verstand van zaken daarachter over één stelling. Vandaag over de vraag of de zorg beter wordt... als ziekenhuizen winst uit mogen keren. Nu zijn de meeste ziekenhuizen nog stichtingen zonder winstoogmerk... maar minister Schippers wil ze de mogelijkheid geven... om winst uit te keren aan aandeelhouders... zodat ze private investeerders aan kunnen trekken. Komt dat de zorg ten goede? Daarover gaat debatteren. Deze brandjes, directeur van het door private investeerders... overgenomen Slotvaart ziekenhuis. En Renske Leijten, Tweede Kamerlid van het door leden gesubsidieerde uh, partijen, de Socialistische Partij. Beide welkom. Mevrouw Leijten, ooit in het Slotofaatsiekenhuis geweest? Uh, nee, nog niet. Maar het staat zeker op mijn lijstje om snel een keer langs te gaan. Want wel nieuwsgierig? Natuurlijk. Meneer Brandjes, lid van de SP? Nee. Niet. Ook niet nieuwsgierig? Nee. Nee. U gaat beide debatteren over de stelling die wij hebben geformuleerd. De kwaliteit van de zorg wordt beter als ziekenhuizen winst uit mogen keren. U krijgt eerst een half minuut om uw stelling ongestoord toe te lichten. En daarna mag u elkaar gerust onderbreken. Eh, meneer Brandjes, kunt u in een half minuut aangeven waarom u het met die stelling eens bent? Ja, dat wil ik graag. Uh, allereerst wil ik me voorstellen als een dokter. Dus uh, ik ben vooral dokter en niet uh, uh, vanuit directeurswezen. Waar het om gaat is dat ik ook hier sta voor het Slotervaatsziekenhuis. Dus andere ziekenhuizen kan ik niet goed beoordelen over winstuitkering, ja dan nee. Afgelopen zes jaar hebben wij met het Slotervaatsziekenhuis... met een private investeerder uitstekend werk kunnen verlenen. En dat heeft alles te maken met het feit dat dit ziekenhuis kostbewust gerund wordt. En derhalve, en dat zeg ik nog eens een keer derhalve voor de zorg Heel kort het beter uitkomt. Maar u krijgt nog veel meer tijd. Ja. Zo. Dus uh, wees gerust. Mevrouw Leijten, een half minuut om aan te geven waarom u het niet mee eens bent. Nou, ik denk dat de discussie over kwaliteit en winst eigenlijk niet bij elkaar hoort. We moeten van een arts kunnen verwachten dat hij voor jou zit om jou te genezen. En dat hij niet voor jou zit om te verdienen. En de hele discussie over winstuitkering maakt dat natuurlijk wel... Uh, dat de arts-patiëntrelatie onder druk komt te staan. En we zien dat in privaat gefinancierde klinieken mensen vier keer sneller geopereerd worden. En we zien zelfs mensen in ziekenhuizen komen. Het, algemeen, uh, het academisch uh, uh, ziekenhuis in Maastricht uh, maakt er melding van die onterecht uh, uh, geopereerd zijn aan bijvoorbeeld dat staar. Dat was uh, uw halve minuut. Uh, u zegt die, die, die arts uh, die moet zich niet met winst bezighouden. Toch even, want de zorg dreigt natuurlijk onbetaalbaar te worden. Hè? De, de, de, door ons allemaal, bijvoorbeeld door de vergrijzing. Private investeerders is een manier om het wel betaalbaar te houden. Vindt u dat geen goede oplossing, mevrouw Leijten? Uh, nou, ik vind het uh, nogal met we hebben elkaar in uh, een tegenspraak dat op het moment dat de zorg nu te veel kost, dat er blijkbaar winst gemaakt kan worden. Als er dan winst gemaakt kan worden, dan moet het ten goede komen aan de rekening van ons allemaal. Want zijn wij uiteindelijk niet de financiers van de zorg via de premie en belastinggeld? En niet aan de aandeelhouders? Precies. nee Brandjes. Ja, daar heb ik een variatie op. Ik zou het het liefst willen terugvoeren naar de patiënt. Dus het gaat niet over de aandeelhouder en over de mensen die uh, premie betalen. Het gaat over de patiënten. En die moeten er wijzer van worden. Dat is het uitgangspunt wat... En, telt... en hoe worden die er bij u wijzer van? Ja, ga ik u vertellen. Nog even terug over het kwaliteitsverhaal. Dat kwaliteit in tegenstelling staat tot winst. Daar snap ik helemaal niets van. Als we kijken naar de auto-industrie... dan worden er geen slechtere auto's gemaakt met dubbele ABS-systemen... omdat ze door een private ondernemer gemaakt worden. Dus ik kan die stelling niet goed volgen. Maar hoe wordt de patiënt er bij u beter van? Nou, ik denk dat als ik kijk naar bijvoorbeeld de Mayo Clinics in Amerika... Hè, dat is nou een prachtig voorbeeld, dat is Wat de zijn Rolls onder de ziekenhuizen. Dat is een private instelling, al een van de eerste in de wereld. Ja. En die wordt altijd als voorbeeld genoemd als een van de beste ziekenhuizen in, uh, in dit geval. Maar bij in u in, het Slotervaard? Hetzelfde. Nou, wij willen graag het Mayo Clinics volgen. Zes jaar geleden lagen wij, om het zomaar te zeggen, op de schroothoop. Toen hadden we het instituut Nederland. Toen hadden we het instituut maatschappelijk Want het ziekenhuis terecht de bijna vier te gaan, Ja, van, hè, absoluut. Ja. En... Uh, dat ging dus volgens de normen zoals het nu gaat. Nou, dat ging dus niet goed. Dat was voor de patiënt niet goed. Want als een ziekenhuis viert gaat en van de tafel gaat... dan is het voor 130.000 patiënten uitermate slecht. Ja, u en maakt het... nu winst, maar is het voor de patiënt ook Ja, dat is normen. goed, dat ga ik u uitleggen. Als het nou zo is dat een ziekenhuis blijft bestaan... doordat er een investeerder kosteneffectief in de weer gaat... en dat het zo is dat er interim managers... die voor 5 miljoen in dat ziekenhuis zaten... dat je die nou eindelijk eens een keer eruit zet... Dat is bij u gebeurd. Dan, dat is absoluut gebeurd bij ons. Maar, dan kun je dat geld, die 5 miljoen, gaat naar een goede organisatie. En een betere waar zorg. Patiëntenzorg altijd op. Daar kunt u bijna niet tegen zijn. Nee, maar kijk, daar waar een organisatie slecht geleid wordt en je 5 miljoen moet uitgeven aan interimmers... daar is geen kruid tegen te wassen. Of je nou winstuitkering Jawel, hebt of. Er niet. is wel kruid tegen ik, gewassen. Want dan zorg je dat je een goede investeerder organiseert die dat management Luister, nou eens ik eindelijk denk, keer goed aanpakt. Als een, als een bestuurder uh, niet goed wil besturen, als het publiek gefinancierd wordt, is, dan hoort hij niet thuis in de publieke sector. Dat geldt voor een, bijna 100 ziekenhuizen in Nederland. Als ik... 100 ziekenhuizen in Nederland zijn dus slecht, volgens deze nee, arts. Dat, dat, dat hoort vind u mij niet zeggen. Dat vind ik nogal een stelling. Dat ik... hoort u mij niet zeggen. Zal... Ik zal zeggen dat er in Nederland uitstekende ziekenhuizen zijn. Maar dat kan altijd beter. u zegt in 100 ziekenhuizen wordt vind... geld verspild ja, aan interim In 100 ziekenhuizen wordt er geld verspeeld aan overhead. Een belachelijke overheid. Mevrouw Leijten, en dat 100, 100 ziekenhuizen verspeeld. wordt geld ja, verspeeld. Ja, en in, in Slotervaart hebben ze het gered om die overhead uit te halen. En verdwijnt die winst niet in, voor de patiëntenzorg voor ons allemaal, maar in private. Waarom zegt dus u dat? Waarom graag, zegt u dat? Ik wil graag. Waarom zegt u dat? Kunt u dat onderbouwen? Jazeker, want u Vertel. heeft een winstoogmerk. En ik hoor dat van meneer Winter, een andere zorgondernemer ook. Doe, ik Winter. organiseer nee, het nee, beter. En hij heeft afgelopen donderdag op een congres de minister bedankt voor de mogelijkheid om uh, te investeren in de zorg. En hij heeft daar tegen zijn mede-investeerders gezegd, wij gaan ontzettend veel geld verdienen. En maar want u zegt dat het sploot stopt winst in zak van aandeelhouders en niet in de zorg, zegt u? Ja, kijk. Dat, dat, dat weet ja, u nee, dat kunt u collega. Nee, maar de stelling, dat je alleen een maar ziekenhuis waar, waar, waar, goed zou kunnen, no. Kunt u dat onderbouwen dan? Ja, kijk, Want ik heb daar wel een antwoord op, ik, hoor. Ik ken heel veel ziekenhuizen die min, ook weinig overhead hebben. Kijk naar bijvoorbeeld Harderwijk. Dat is gewoon publiek gefinancierd. Ik ken een heel goed voorbeeld van goed efficiënt werken. Parkinson net in uh, Nijmegen. Dat is door artsen gerund. Er is een rendement van 5 procent. Dat is goedkoper. Maar dat gaat gewoon terug in de zorg. Ja, u zegt dus je kunt het wel degelijk anders goed besturen zonder een winstafmerk. Okay. Maar goed, dan nee, komen we nog even met het experiment in het Slotervaartziekenhuis. Dat lag op de schroothoop. Wij hebben afgelopen zes jaar met een private investeerder... enorm uit kunnen bouwen. We hebben innovatie kunnen plegen. Er zijn twee nieuwe angiokamers georganiseerd. De OK is georganiseerd. Dat zijn kamers waarbij hartkathetisatie kan gebeuren. Een hele kostbare geschiedenis. En dat is door deze private investeerder... helemaal ten goede gekomen ja. aan patiëntenzorg. Tot nog tot, tot, even was, was heel dat leven, onmogelijk. Want, Maar Ook minister Schippers, die dus voor he, het winstuitkeren is... die uh, vreest ook wel dat er allerlei behandelingen worden aangeboden... die misschien overbodig, ja. onnodig uh, zijn. Zoals ja. bijvoorbeeld bij u. Gripol, Gripolis was het, hè? in het ja, ja, ja. Daar ga ik graag wat op zeggen. Want kijk, die Grippolie is niet door de investeerder georganiseerd. Maar die is door mijzelf hier als arts. Dokter Brandjes heeft die Grippolie georganiseerd. En waarom? Dat kan alleen maar in een ziekenhuis zoals het Slotervaartziekenhuis. En ik ga u uitleggen. Want dat kan Hij zo snel reageren. Ik heb 400 patiënten gezien in drie maanden... waarbij het ministerie zegt... Als je kortademig bent, als je koorts hebt, als je beroerd bent en ziek bent... Moet je dan de moet de je thuis blijven en dan moet je niet naar de dokter gaan. Want we vinden dat niet goed. Toen heb ik gezegd, ik heb ooit de eten afgelegd... die mensen die thuis kortademig zitten, die haal ik naar het ziekenhuis. Dat is de reden geweest om de poli voor de Mexicaanse griep te openen. Allemaal voor de patiënt, mevrouw. Allemaal de voor de patiënt. Ja, voor, ik, de, ik zie echt uh, niet in dat de investeerder de patiënt een zeker gevoel kan geven... dat de arts tegenover je zit om je te genezen. Dat moet de investeerder in het wetsvoorstel, niet doen, dat moet de dokter doen. In, meneer Brandjes, ik zou graag mijn zin af willen maken. In het wetsvoorstel staat heel duidelijk dat de investeerder gaat besluiten... over de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. In het wetsvoorstel gaat, staat heel duidelijk dat de investeerder gaat beslissen... wanneer er rendement uit het ziekenhuis kan worden genomen. En als je nu kijkt dat bijvoorbeeld in Meppel, maar ook in Zevenaar, in Dokkum, in Winterswijk de afdelingen voor verloskunde uh, gesloten gaan worden... omdat ze onrendabel zijn... dan denk ik dat als er straks ook nog eens rendement... uit het ziekenhuis moet worden getrokken... het thuisbevallen voor hele uh, regio's in Nederland niet meer kan. En dat zul je natuurlijk wel gaan zien. Want een investeerder doet het niet uh, uit liefdadigheid. Die doet dat gewoon om winst Meneer te maken. Nee, Brandjes, een investeerder wil winst... en zal dus niet in onrendabele behandelingen ja, nee, onrendabel. investeren. U, ik, ik begrijp dus dat u graag onrendabele ziekenhuizen in stand wil houden. En onrendabele ziekenhuizen... Nee, dat, dat wil mevrouw Leijten oh, niet begrijpen. Ik, nee, maar even, ik even, wil dat er een basiszorg is voor uh, uh, mensen in heel Nederland, waar ja, nee, maar je maar dat kunt heb ik begrepen. Rekenen. Maar ik wil een antwoord van meneer Brandjes. Want er is toch wel een kijk wie betaalt bepaalt. Hè? Zo is het. Toch? Of niet? De, ja, de premie betaalt en de patiënt dus. En bij u de investeerder. Die, die, dus als hij nee, zegt, nee, deze, de deze behandelingen zijn onrendabel... daar stoppen we mee, dan nee, heeft u geen om te staan. Die, die stelling, wel? want die hou, daar hou ja? ik wel ja? van. Nou, het antwoord op de vraag graag. Jawel, maar de premiebetaler, ja? he, die betaalt en die bepaalt. Dat hoort ook zo. Nou, dat is een dus niet heeft zo. Een, een daar patiënt, verdwijnt Een patiënt heeft een contract met een dokter. Het gaat tussen een patiënt en een doktersrelatie. Wij hebben in het slotenvaart. Ik praat voor de slotenvaart. Ja, Ik geef nu een antwoord op vraag. De investeerder gaat niet over het bedrijf. Daar gaat de dokter over. Dat hebben we aangetoond. U gaat slotenver. erover. Ik ga erover. In dit geval, in het Slotervaar gaat er één mens over. Dus, dus ook nee, als... als u iets wil wat de investeerder niet wil, gebeurt dan dat Dan gebeurt dat. Toch. dat. Een vrouw dat, dat is toch niet bij de een goede waarborg, of niet? Ja, was dat maar waar. Uh, kijk, het is nu al zo dat uh, uh, ziekenhuizen geld moeten lenen van banken... omdat de overheid geen garantstellingen meer geeft... en banken lopen gewoon met ziekenhuizen langs... waar er minder rendement zit op behandelingen. En die sturen dan op het sluiten van die afdelingen... en daar heeft een arts niks over te zeggen. De banken staan niet te ja, De nou heeft u, het. En Kijk, u geeft het winstuitkering. U geeft zelf gaat... het antwoord hier. Het staat in de wet, meneer ja, de nee, Maar u geeft zelf het antwoord. U zegt het precies. Die de ziekenhuizen advies... moeten bij banken langs. Die zijn armoedig geworden. En die, en geen geld en geven. Geld. die geven geen geld. Dus die gaan teloor. En waarom? Dan vinden wij een investeerder... die wel geld erin wil steken. Wij hebben een uitbreiding gehad in Stottenvaart ziekenhuis. Af, de afdelingen moesten gesloten worden... bij de voorgaande directie. Wij hebben dertien opleiding in het Slotenvaartziekenhuis. Voorgaande directies hadden gezegd, sluit die opleiding. Ja, nee, het, is, het is helder, dus u zegt bij ons gaat het goed. Maar even mevrouw Leijten, want ook de minister uh, uh, zegt... Uh, de investeerders prima, maar wel waarborgen dat de kwaliteit van de zorg overeind blijft. Ja. Dat, dat vertrouwt u niet? Nou, De minister heeft het heel slim gebracht. Zij is op woensdag gekomen met er komen winstuitkeringen... maar met een aantal waarborgen. En ze heeft donderdag pas de wet gestuurd naar de Kamer en de journalisten. En als je dan de wet bekijkt, dan staat er is één keer een toets van de inspectie. Die vindt nu natuurlijk ook plaats, hè, want de zorg moet goed zijn. En als er eenmaal is getoetst dat goed is... dan mag er eindeloos rendement uitgetrokken worden. En daar gaat de investeerder over. En dat gaat mis, denkt u, in de toekomst? Ja, ja zeker want de investeerder gaat ook beslissen over wat er aangeboden wordt. En de minister schrijft meerdere keren in haar wetsvoorstel... we moeten natuurlijk ook niet de investeerders gaan beperken... want anders willen ze niet meer investeren in de zorg. En het is nou eenmaal zo dat die investeerders worden aangetrokken... omdat de overheid niet meer investeert Meneer in de branches. zorg. Meneer ja, Nou, het volgende. Als u nu zegt dat de investeerder... Uh, uh, door de winstuitkering uh, mogelijk invloed heeft op, uh, op de zorg... Staat is dat staat in de wet. Ja, dat staat in de wet. Er staat wel meer in de wet. Waar het hier nou, om maar gaat daar is... Over. Jawel, maar ik kan aantonen, en dat experiment is gedaan... en u heeft nog geen experiment gedaan, want u heeft het over de toekomst. U kunt aantonen ik dat? Ik kan al aantonen dat het werkt. Want immers de laatste zes jaar hebben we met een investeerder gewerkt... hebben we aangetoond dat... Patiënten die niet aantrekkelijk zijn voor andere ziekenhuizen, die wij behandeld hebben. Sterker nog, we hebben extra patiënten behandeld. We hebben meer innovatie gedaan. Er is meer gepubliceerd in het Slootvaartziekenhuis dan wel in andere ziekenhuizen. Maar denkt u, meneer Brandjes, dat uh, als het bij u goed gaat, het, wordt het ziekenhuis alleen maar populairder, komen er meer patiënten, meer behandelingen, wordt de zorg alleen maar duurder of niet? Nee, die wordt niet duurder, die wordt effectiever. De patiënten worden op een effectieve manier behandeld. Mevrouw Weyga, tot slot. Ja, ik vind het in een tijd dat we uh, dagelijks te horen krijgen dat de zorg te duur wordt, dat we allemaal meer premie moeten gaan betalen echt heel erg raar dat deze minister beslist dat je winst kan gaan maken op ziekte. En dat is niet met elkaar in overeenstemming. Dus volgens mij moeten we of de mythe laten varen dat de zorg te duur is... of we laten de investeerders, uh, uh, de winstmakers uit de zorg weg. We gaan tot slot, dat doe ik altijd, vraag ik aan de, aan de gasten die hier debatteren... of ze vinden dat hun tegenstanders werkelijk alleen maar onzin verkopen... of dat ze soms toch ook nog zinnige dingen zeggen. Meneer Brandtje, zit er iets of helemaal niets in de argumenten van mevrouw Leijten? Nou, weinig... Heel, heel zuinig, mevrouw Leijten. Zit er ook iets in de argumenten van meneer Brandjes? Nou, als een ziekenhuizen Tuschinski afhuurt om operaties te verkopen... zoals Slotenvaart doet, dan zijn we denk ik op een verkeerde weg geblond. operaties. He? Ja, ja. Helemaal nul, dus er is nog minder dan zuinig. U bent niet tot elkaar gekomen. Hadden we ook niet verwacht. Maar ik dank u beiden voor de bijdrage aan dit debat. Meneer Brandjes van het Slotenvaartziekenhuis en mevrouw Leijten... van de Socialistische Partij. Graag gedaan. Graag gedaan. En we gaan door met muziek. Judith Nijland. Like the book you borrowed the day before Empty bottle as a vase on your floor Like the shirt you bought at the vintage store Recycle me, recycle me, recycle me Like the bed. but never wrote like the second hack on the road Recycle me Recycle me Recycle me It's so much better for the world we live in not to throw me away The second chance that you'll be given saves you energy wasted Day. like the shoes you take away to repair cause they fit you so well and they're so great to wear that the old pie Recycle me, recycle me, recycle me, recycle me, recycle. Me. Nederland. Met Recycle Me op piano, Michiel Balhaus, op bas, Pieter Althuis en op drums, Ari Den Boer. En ik had gevraagd of je weet uh, aan welke memorabele leeftijd de CD van Judith de titel dankt. Dat wisten wist heel veel mensen. Ik heb er hier vijf liggen, die mogen we alle vijf weggeven aan Johan Koenraads en Latif A, aan Sander Visser, die overigens ook veertig is, zei hij. Verklap ik het antwoord al, Marieke Poelman, Jeroen Jonkers. Want <laughs> Judith, het antwoord inderdaad is. 40, hè? Ja, 40, ja, ja, ja. Want je bent ook 40? Ja, inmiddels nou, al meer dan dat. Echt waar? Ja, Zou ja. je helemaal niet zeggen. Heel goed. Natuurlijk. <laughs> uh, maar, want waarom 40? Uh, ik bedoel, je bent uh, ja, ge dat, ge geweest, het maar, maar, doen, maar waarom maar... houdt dat je zo bezig dat je daar een cd naar noemt? Nou, het is eigenlijk meer zo dat ik de cd heb gemaakt in de periode voordat ik 40 werd. En uh, ik merkte op een gegeven moment dat de liedjes eigenlijk wel iets, iets uh, ja, retrospect zeg maar, zeg ik het dan goed. Terugblikkend. Terugblikkend had En um, ja er zit ook wel iets in die echt heel concreet daarover gaan dan gaat ja. een beetje over, over grijze haren. Dus ja, hoe concreet kan je dan nog zijn? Ja, en dan liet je dat je het eerste zong... I have to face the fact that I'm getting old. Ja, ja. Want, want je vindt het wel moeilijk. <laughs> nou, laat ik het zo zeggen. Ik vond het moeilijk. Ik merkte dat ik echt de fase toe zoiets had van... jeetje, moet dat nou? En dan kijk je in de spiegel en dan, dan zit je te bladeren door oude, foto oude fotoboeken... en dan denk je, oh ja, tien jaar geleden zag het er allemaal nog heel anders uit. Ik zie iemand erover mij... Justice Van Oel, herkent u iets? Ja, ja het, het, het ergste is veertig gaan worden. Daarna ja. uh, wendt het. Ja. Nou, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Want Kijk, het is inderdaad, je zit het okay. tegenaan te hikken. En op een gegeven moment is het zover. En, ja, en nou ja, dan gebeurden ook dingen. Bijvoorbeeld een heel dierbaar iemand verloren afgelopen jaar. En dan denk je, waar, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Gewoon genieten van, van dat je er bent en dat je zo oud mag worden. Dus, Zover ben je inmiddels. Ja, dus laten we zeggen, absoluut. die teksten zijn wat dat betreft alweer een nee, beetje gedateerd. Dus die, nee, nee er zitten wel, dus het is de fase, zeg maar. Dus het zijn inderdaad een aantal liedjes die gaan over: oh jee, oh jee. Zo langzaam van, Ja, en uiteindelijk ook wel. Ja, ja. Dat, dat lijkt me fijn. Het is alweer je derde cd. Uh, je wordt in Nederland bijvoorbeeld op, op, op Radio 6 heel veel gedraaid. Je ja. uh, bent nog niet hier een grote naam. Nee. Maar, maar je treedt wel bijvoorbeeld op in Azië, in Thailand. Uh, <laughs> hoe zit dat? Ja, geen idee. Hoe dat soort dingen werken weet ik Houdt ook niet Houden ze daar precies. meer van, van jouw soort jazz? Of? Ze houden wel van jazz, ja. Dat, dat is absoluut zo. En uh, ja, bij mijn vorige cd heb ik daar een tour gedaan. Het was echt superleuk. En ik ga misschien in maart weer, dus dan zijn we nu weer bezig. bezig. Ja, oh, ik dacht ja. dat je net terug was weer. Dat, dat nee. gaat, gaat misschien nog nee, gebeuren. Ja, nee, ik ben, ik ben al geweest. En, uh, in vorig jaar en uh, dit ja. jaar misschien weer. Dus ja. Is dat leuker, Thailand, dan in Nederland optreden? Nou, het is vooral heel anders. En dat maakt het leuk. Het is de variatie die het heel leuk maakt. Ja. Voorlopig uh, toe je to to in Nederland, neem ik aan. Met ja. deze band? Ja. En uh, met het album natuurlijk wat je uh, te bieden hebt. Voor Zero heet het dan. Niet 40, maar gewoon natuurlijk in het Engels. in Nederland, dankjewel. We gaan je zo direct nog twee keer horen. Dankjewel. Just wat vind jij ervan? Onlangs mocht ik een kijkje nemen in het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam. U mag daar pas in het voorjaar van 2013 een kijkje nemen. En dan hangen er ook weer schilderijen. Nee, het is voorlopig geen feest op het museumplein. Het Stedelijk Museum is al jaren een zwart gat, zowel financieel als kunstzinnig. Het Rijksmuseum is wegens verbouwing al jaren toeristisch gehandicapt. Maar het wordt prachtig. Toparchitectuur. En toch, aangezien ik Amsterdammer ben, volgens de directeuren van het Rijksmuseum... vaak een hufterig soort mensen, heb ik toch iets te zeiken. Vroeger kon je onder het Rijksmuseum doorfietsen via een tunnel met fraaie zuilen en gewelven. Kijk, officieel is nog niet beslist of het Rijksmuseum... mijn openbare een fietstunnel mag inpikken. Maar wel is volstrekt duidelijk dat ze daarvan uitgaan. Waar vroeger het fietspad was, ligt nou een spiegelglad tapijtje... van nieuwe steentjes dat op de millimeter nauwkeurig lingelegd. De zijmuren van de fietstunnel zijn nou kolossale etalage eruit. Nou, vergeet het, maar die fietstunnels zijn we kwijt. Jus, hou me heel even vast. Ik moet onderbreken voor een nieuwsflits van de NMS. Nou, dat blijkt me de dringende. Een lid van de Koninklijke Familie is op skivakantie in Oostenrijk bedolven onder een lawine. Dat meldt het Oostenrijkse persbureau APA, ook Reuters. Het is onbekend om welk lid van de Koninklijke Familie het gaat. De Koninklijke Familie is op skivakantie in leg. Waar het precies is gebeurd is nog onduidelijk. Maar er wordt dus bericht dat een lid van de Koninklijke Familie op skivakantie is bedolven onder een lawine. Een letterlijk verontrustend bericht. Ik neem aan dat uh, als we meer weten... dat we van de NOS in deze uitzending ook onmiddellijk uh, meer horen. Ja, en wij waren aan het luisteren naar Justus van Oel. Die had het ja. over de fietstunnel onder het Rijksmuseum. Ja, ik geef hem maar even een uh, korte samenvatting onder het Rijksmuseum. Er zit een fietstunnel die gaat nou dicht. Ik deed het op zijn Amsterdam. Ik ga het verhaal nu zo helder mogelijk uh, verder vertellen. Want als die dicht dichtgaat en dicht blijft en dan ziet het eruit... dan uh, raakt Amsterdam ook de beste concerttunnel ter wereld kwijt. En dan volgt nu mijn weemoedig verhaal van de jongens van het Petersburgse Symfonieorkest. Ze kwamen jarenlang naar Amsterdam om onder het Rijksmuseum te gaan toeteren. Ze toeterden Beethoven, Mozart en Gabrieli en zelfs fugas van Bach. Onwaarschijnlijk goed en spatzuiver. Het waren jongens die zo konden doorlopen naar het concertgebouw... om daar gezellig aan te schuiven bij een malersymfonie. In feite was in de passage onder het Rijksmuseum... jarenlang een klein viaal van het Petersburgse Symfonieorkest gevestigd. En met drie maanden buitenspelen in Amsterdam... verdienen die Russische jongens meer, vertelden ze mij... dan met een jaar vaste dienst in Petersburg. Later kwam ik een van die Petersburgse muzikanten tegen in een supermarkt. De reetensnelle tubaist van de Toetertunnel deed boodschappen. Samen met een keurig nette Amsterdamse mevrouw van diep in de zeventig. Die mevrouw had namelijk een heel groot huis... en daar mochten die Russische, Russische mannen gratis wonen... als ze concerten in de Toetertunnel gaven. Het was te lief. Maar volgens Wim Pijbers, directeur van het Nieuwe Rijksmuseum... is de dienstverlening aan toeristen in Amsterdam nog altijd beneden de maat. Het moet allemaal nodig, ze worden opgeschoond. Dus onder zijn museum is voor de beruchte, huftige Amsterdammer... op zijn fiets of brommer beslist geen plaats. En dus ook niet voor de toeterende mannen uit Petersburg... die onder de galmende museumbogen straatmuziek speelden van wereldniveau. Gratis cultuur, voor iedereen toegankelijk. Niet georganiseerd, maar zomaar ontstaan. Te gek. Ja, Wim Pijbes heeft straks een prachtig rijksmuseum. Maar van stadscultuur heeft hij geen sjoegen. Van Amsterdammers heeft hij geen hoge dunk. Ik heb het hem niet horen zeggen, maar wat Wim Pijbes betreft... mogen alle coffeeshows morgen dicht... en is binnen een jaar op de Wallen geen hoer meer te vinden. Heel Amsterdam moet namelijk een hoer worden. Want de toerist betaalt, dus de toerist bepaalt. Wil de toerist meer Amsterdammers opklompen, dan regelen we dat. Wim Pijbers heeft straks een prachtig nieuw Rijksmuseum... maar tevreden zal die pas zijn met een voor toeristen gebouwd nieuw Amsterdam. Het nieuwe Rijksmuseum hoort te staan in een keurig aangehard cultureel Disneyland... voor de rijke, bange, niet rokende toerist. Welkom euro's, jens en dollars. Adieu, onvergetelijke Petersburgse toetertunnel. De mokum. Justus van O. Nee, je mag niet fietsen, maar je kan nog wel een concert geven, toch? Ja, die tunnel zal wel dicht blijven. Het was zo mooi voor de akoestiek. tijd voor het, uh, het reguliere NOS-journaal. Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Een lid van de Koninklijke Familie is op skivakantie in Oostenrijk... bedolven onder een lawine. Dat meldt onder andere het Oostenrijkse persbureau APA. Lokale Oostenrijkse media melden zojuist dat het gaat om Prins Friso... Hij is gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Dat zeggen dus lokale media in Oostenrijk. De koninklijke familie is op skivakantie in leg. Er is heel veel sneeuw gevallen de laatste dagen in Oostenrijk. En dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten. Het andere nieuws van dit moment: de nummer is fixers voor geneeskundeopleidingen verdwijnt. Het besluit van het kabinet betekent dat er niet meer gelood wordt en dat meer studenten tot de studie worden toegelaten. Er komen ook 800 extra opleidingsplaatsen bij voor artsen, medisch specialisten en verpleegkundige specialisten. Dat zijn de hoofdpunten van dit moment. ANB Verkeersinformatie. Het is nog relatief rustig op de weg. Er staan een paar korte files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade, 2 kilometer. De A10 West naar Zaanstad bij de Coentenol 3. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit den Dolder, 2 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live... Jan Mon. Goedemiddag en welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Filmen Frans Bromet en dochter Laura hoort u zo direct over de documentaire Alles van Waarde waarin ze zelf de hoofdrol spelen. En Jochem Uithagen die gaat sportieve diepte- en hoogtepunten bespreken. De rubriek Roem en Verwoesting. Ja, afgelopen zaterdag liet in een bad in Beverly Hills... een van s werelds grootste de zangeres Whitney Houston het uh, leven. Yeah. Over of roem en verwoesting altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zullen zijn... praat ik met twee van de meest markante zangers van Nederlandse uh, bodem. Uh. Bij mij aan tafel, hier in Vrijdagmiddag Live... Yeah. Dienant Woesthoff, frontman yeah. van de van oorsprong Haagse no. band, no. Kane... en Barry Hay, uh, onverwoestbare zanger van Nederlands trots yeah. voor vele decennia, Golden Earring. Huh? Dienant... Hier. Waar was jij, Dinant, toen je het hoorde? Nou, ik was, uh, ik was buiten. Ik was buiten, hier, weet je weet je wel. Uh, buiten, je liep op straat? Nee joh, niet op straat. Ik was lekker in duinen. Ik liep door de wind, weet je wel, met mijn hm. kop in mijn hoofd. Jongens, alle Sorry, ik moet onderbreken, want de NOS gaat, uh, gaat weer opnieuw inbreken in deze uitzending. Ik begrijp dat er een persconferentie van uh, minister-president Rutte aan zit te komen. We geven over aan de NOS. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. En u begrijpt vanwege de berichtgeving rondom de Koninklijke Familie. Er is dus een lid van de Koninklijke Familie onder een lawine terechtgekomen. Prins Friso hebben wij gehoord. Premier Rutte uh, geeft zo dadelijk een persconferentie. Of is eigenlijk bezig met het geven van zijn persconferentie. Joost Vullings is in Den Haag. Joost heeft de premier er al op gereageerd. Het kabinet spreekt met een mond. Als u bij een voorbeeld kunt noemen waar dat niet zo is, dan ga ik u daarop beantwoorden. Volgens mij gaat dit deel van de persconferentie over de gebruikelijke Haagse keurikelen... namelijk van de week de bezuiniging en de aanleiding van de CBS-cijfers. Wij praten even de de verder de met de onze de Koninklijk Huisverslaggever Menno Remeijer. Menno, laten we eerst even de, de, de, de situatie schetsen. De Koninklijke Familie was in leg deze week. Ja, het gaat natuurlijk om een deel van de familie. Willem-Alexander en uh, Maxima en de kinderen die zijn nog gewoon in uh, Nederland... die zouden dit weekend uh, naar leg komen... Uh, wat we wisten is dat inderdaad de koningin in leg zat, uh, van de week al. Uh, was uh, afgesloten, ingesneden kregen we ook de berichten. En we horen nu dus ook uh, dat uh, Friso en uh, zijn vrouw uh, Mebelkerlijk in Oostenrijk zijn. Uh, Friso ja, uh, geraakt bedolven onder die uh, lawine. Ja. Wat uh, ook het nieuws is, is dat hij gereanimeerd uh, zou zijn en onderweg uh, naar het ziekenhuis of al in het ziekenhuis is. Ja, dat hoor ik ook. Er uh, is natuurlijk uh, uh, weinig over te zeggen nog. We krijgen nog... Uh, niet al te veel informatie. Je moet ook uh, bedenken dat uh, de, de Rijksvoorlichtingsdienst, dat, die, die zitten hier, zijn ook onderweg naar uh, leg toe, Want komende maandag zouden we daar als koninkhuisverslaggevers uh, weer zo'n moment hebben, zo'n fotosessie... dat uh, de familie in de sneeuw uh, staat en, en wij er foto's van kunnen maken. Dus alles was eigenlijk in beweging uh, richting uh, leg. geeft ook aan dat het even op dit moment... Uh, ik hoop dat er begrip voor is... Uh, het nog lastig is om snel aan informatie te komen. Ja, het is ontzettend uh, lastig... In om aan informatie te komen. Hoe, hoe weten wij di dit uh, trouwens? Hoe is dit uh, tot ons gekomen? Uh, ja, dit, dat gaat via de, de ge gebruikelijke uh, kanalen. Dat zijn berichten in eerste instantie natuurlijk kwamen de berichten uit, uh, uit Oostenrijk. En vervolgens komt ook uh, de Rijksvoorlichtingsdienst in actie. Ja, en de Rijksvoorlichtingsdienst heeft het in ieder geval bevestigd. En heeft ook bevestigd dat koningin Beatrix er niet bij is. Nee, uh, die zou nog uh, ongedeerd zijn, zou uh, puur en alleen gaan om. Uh, om Prins uh, Friso, maar ook op dat uh, gebied ja, uh, hebben we nog, kunnen we niet met zekerheid zeggen... totdat uh, duidelijk is wie waar uh, precies is. Ja, want het is natuurlijk de eerste fase van uh, de berichtgeving. Wij weten ook niet of ze bijvoorbeeld met z'n tweeën aan het skiën waren... of er meer nee. bij waren. Nee, daar uh, uh, kan ik op dit moment ook eerlijk gezegd geen zinnig woord uh, over zeggen... Uh, of die alleen was, of Mebel erbij was... of er anderen bij waren, uh, vrienden, kennissen, bewaking... ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb geen idee. Nee. Wij lezen hier, dus, uh, lees ik gewoon eventjes voor, uh, Menno... dat uh, premier Rutte heeft gezegd op zijn persconferentie... dat het op de hoogte is van berichten... dat een lid van de koninklijke familie ja. bedolven is... onder een uh, lawine in, uh, in Leg. We hebben daarover contacten met Leg, heeft uh, Rutte gezegd... Uh, in zijn eerste reactie. En hij zegt ook nog inderdaad in die eerste reactie... dat het betreft niet de koningin. Maar dat ja. we... Wij net ook vastgesteld. Dat, dat lijkt me duidelijk. En dat uh, is ook natuurlijk heel belangrijk, die mededeling. Daar moet je uh, geen twijfel over laten bestaan. Op het moment dat je weet dat het niet om de koningin gaat, uh, uh, moet je dat natuurlijk ook meteen duidelijk maken. Omdat dat gewoon meteen ook grote gevolgen had gehad uh, uh, staatrechtelijk voor, uh, voor de trouwse volging. Ja, precies. Want als de koningin inderdaad getroffen is, dan hebben we een ja. hele andere situatie. Pils ja, want laten, ja? We, laten we wel wezen, uh, Friso, uh, hoe erg ook het, het is uh, voor de duidelijkheid, geen lid van het koninklijk huis het gaat echt om een lid van de koninklijke Familie, ...omdat hij door zijn huwelijk met Mabel afstand heeft gedaan van zijn recht op de troon. Ja, precies. Dat is even helder om uh, goed vast te stellen hoe de situatie is. Ja. De actuele situatie gaan we nu eventjes, dankjewel Menno, naar Wouter Meijer. Want Wouter Meijer is onze correspondent. Wouter, weet jij meer over hoe het heeft plaatsgevonden? Dat weet ik niet precies. Het nieuws komt hier net binnen... Er is uh, inderdaad sprake van een lawine. De burgemeester van LEG, de heer Moeksel, die bevestigt ook tegenover de Oostenrijkse media dat een lid van een Nederlandse adel, maar we weten intussen dat het om Johan Frizo gaat, uh, door die lawine is, is bedolven, maar wel degelijk ook is geborgen en gerenimeerd naar het ziekenhuis gebracht. Uh, hij is in kritieke toestand. Dat is het laatste wat ik hier zie in de Oostenrijkse pers, maar nogmaals, dat is natuurlijk uh, allemaal... Uh, onderhevig aan veranderingen misschien. Het zou gebeurd zijn rond kwart over twaalf... Uh, in de buurt van Litsen... op een uh, uh, vrij gebied. Uh, hij zou na vijf minuten... Ik lees nu eventjes voor... Uh, ja, ik vertaal het maar even rustig. ...onder de sneeuwmassa's zijn gevonden met een zoekapparaat. He, je hebt van die apparaatjes waarmee je kunt kijken bij lawines... of er iemand onder ligt. Uh, voor de eerste hulp zou hij gebracht zijn naar... Het universiteitsziekenhuis in Innsbruck. Dat ligt zoals je weet in Tirol. Dus net iets verderop dan Vooralberg waar Leg ligt. Um, daar zijn verschillende bergreddingsorganisaties. Maar ook vrijwilligers bij betrokken geweest. En maar liefst twee helikopters. Um, dan wordt er verteld over de Nederlandse Koninklijke Familie. Die zijn in Leg, dat weten we al. Um, daar is het lawinealarm 4. Dat is op een schaal van 1 tot 5. Dus 4 is dan bijna de hoogste uh, op die scala. Um, Gisteren hebben we ook al gemeld en de ANWB heeft ook in onze uitzendingen al een paar keer verteld dat het lawinegevaar heel erg groot is. De Oostenrijkers adviseren ook iedereen die daar op vakantie is, of je uit Nederland komt of uit een ander land, om daar heel goed naar te kijken, te luisteren naar de radioberichten. Er is een website lawine.at, daar moet je steeds op kijken. Um, maar goed, het probleem is natuurlijk voor al die toeristen, al die mensen die er nu aan het skiën zijn, dat, dat lawine het lawinegevaar heel erg groot is. Maar dat het eigenlijk ook zo groot is dat het op heel veel plaatsen niet goed meer te voorspellen is. Gisteren is er bijvoorbeeld een Zweedse toerist in, uh, in Iskul, bekend ski in Tirol, uh, omgekomen. Ook op een officiële piste, die was helemaal niet buiten de piste gegaan. Iedereen was daar aan het skiën en hij is de slachtoffer geworden. Dat soort dingen gebeuren deze dagen in Oostenrijk. Het lawinegevaar is zo ontzettend groot. Ja, dat er dit soort ongelukken gebeuren. Ja, heb jij, want je hebt daar wel vaker mee te maken... jij woont dus tenslotte ook in, in, in dat gebied... Uh, enig idee van als je vijf minuten onder de sneeuw ligt... wat dat betekent voor je overlevingskansen? Ik woon in Berlijn en ik heb nog nooit vijf minuten onder de sneeuw gelegen. Er zijn tegenwoordig natuurlijk heel veel dingen waarvan ik nu helemaal niet hier vandaan kan bekijken of prins jean Friese dat bij zich had. Je hebt bijvoorbeeld rugzakken met airbags erin, dingen die je ook in de auto hebt, maar die je tegenwoordig ook in rugzakjes hebt. Als je gaat skiën, het wordt langzamerhand aangeraden om dat soort dingen bij te hebben, net zo goed als het wordt aangeraden om een helm op te hebben bij het skiën. Met zo'n airbag kun je het een tijdje uithouden, omdat hij in feite, als er een lawine over je heen komt, een soort ruimte creëert... Die veel groter is dan jijzelf door die airbag. Onder de sneeuw zodat dat je in een soort holletje zit. Uh, daar kun je in feite best een tijdje uithouden. De vraag is natuurlijk hoe snel je gevonden wordt. Ja. Of je onderkoeld bent. Of je gewond bent geraakt door de kracht van die sneeuw. Hè, of je bijvoorbeeld op een relatief vlak stuk door een lawine wordt bedolven. Dan blijft je stil liggen. Dan is het misschien niet zo erg. Als je door de lawine wordt meegesleurd en aan heel eind de helling afgaat. Kun je misschien ook uh, behoorlijk gewond raken. Dankjewel voor dit moment, uh, Wouter. Wij gaan naar Joost Vullings, die zit uh, in Den Haag. Joost, uh, premier Rutte heeft, uh, dat hebben we net al even gemeld, uh, gereageerd. En weet hij ondertussen meer? Nee, hij weet, uh, hij weet niet meer. Het is uh, voor hem, denk ik, net uh, vlak voor de persconferentie is hij geïnformeerd. Uh, journalisten in de persconferentie, hij staat nu zijn wekelijkse persconferentie te geven. Die kregen dat nieuws natuurlijk ook door. Uh, dus la nou, laten we daarnaar luisteren wat hij dan nog uh, wel te vertellen heeft.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 Ja, en wij meer weten, bedoelt u ook de Rijksvoorlichtingsdienst? Die doen de woordvoering van het Koninklijk Huis. Ik neem dat er aan dat er nu een hotline is tussen Den Haag en Oostenrijk. En als er informatie is, dan komt dat tot ons via de Rijksvoorlichtingsdienst. Goed, uh, dat, uh, dan moeten we dan weer uh, bij je terugkomen uh, op dat moment. Want er is natuurlijk nog veel onduidelijk op dit moment. We dat weten absoluut, dus ja. dat het over Frizo gaat. We weten dat er een lawine is geweest. En we weten ook dat hij eronder heeft gelegen. Althans vijf minuten, dat zijn de berichten die we op dit moment binnenkrijgen. We weten ook dat hij gereanimeerd is. En we weten dat hij naar het ziekenhuis toe is gebracht. We gaan erover praten met uh, Han van Bree. Hij schreef een biografie over uh, Frizo. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, want uh, zoals Benno Reemeyer al uh, uitlegde... er is een verschil hè, tussen de koninklijke familie en het koninklijk huis. Uh, ja, ja, sinds uh, zijn huwelijk waarvoor hij geen toestemming heeft gevraagd... Uh, is hij geen lid meer van het koninklijk huis. Dus is hij niet meer uh, gerechtigd om de troon uh, op te volgen. Ja, Mag ik uh, wat vragen over hem, uh, hemzelf? Is het, uh, weet u of het een goede skier is? <lacht> ja, ze zijn jongens van allemaal... Natuurlijk uh, op, op, op de latten opgegroeid bijna, zou ik maar zeggen. Dus ze hebben allemaal wel uh, goede ervaringen, ja. en uh, nooit eerder, uh, zou ik maar zeggen, betrokken geweest bij een ski-ongeluk of iets, of iets dergelijks? Nee, hij staat wel bekend. Hij heeft wel een keer veel te hard gereden op de snelweg. Uh, maar dat was gewoon met de auto. Hij bij Lelystad uh, ging hij, uh, over de 200 kilometer. Dus hij houdt wel van snelheid. Ja, Want we hebben eigenlijk sinds uh, hij afstand heeft gedaan van uh, ja, die troonsopvolging... niet zo heel erg veel meer van hem gehoord. Nee, maar dat ervoor eigenlijk ook niet zo, hoor. Het is een, uh, ja, toch, toch een, een, een, wat, uh, een prins op de achtergrond geweest. Uh, en, en nog steeds op de dagen. Inderdaad zie je hem ook nooit nadrukkelijk voor oplopen. Hij is, altijd een beetje, hij is ook niet heel gemakkelijk in uh, publiek gezelschap. Dus uh, daar, hij, hij is nooit zo'n opvallende prins geweest. Nee, hoe, hoe komt dat? Is dat het karakter? Dat denk ik. Hij is heel, uh, hij is heel erg slim... Hij heeft twee studies gedaan, hè, en, uh, in, in, in Delft en in Rotterdam. En hij uh, is daar heel goed in, maar hij is nooit... Hij is eigenlijk van, van begin af aan, dat zie je eigenlijk als kind al, is hij uh, in, in de omgang met mensen, is hij sociaal uh, wat, wat onhandig. Ja, niet echt handig. En hij zag er ook als een berg altijd tegenop... dat als Willem-Alexander het niet zou doen, dat hij het moest doen. K koning worden, ja, ja, ja, ja, heb de, ik de, het de, dan over. Precies. De, de, de beroemde anekdote van... je mag Alexander wel slaan, maar sla hem niet dood... want dan moet ik hem opvolgen. Dat is uh, ja, uit zijn jeugd. Ik denk dat dat uh, voor Constantijn ook geldt... Hoor, dat hij ook liever niet heeft dat... Uh, of dat ik eigenlijk ook liever aan, aan hem voorbij mag gaan. Maar dat is, uh, dat is wel waar, ja. En de familieband is nog steeds zo sterk... dat ze met uh, hun moeder nog steeds elk jaar gaan, uh, gaan skiën daarin Leg. Ja, nee, de, hij, is, hij is natuurlijk ook gewoon, ik bedoel, de, uh, voor hun geldt dat onderscheid tussen koninklijk huid en koninklijk familie natuurlijk niet. Het is een familie en. Uh, ze doen een heleboel dingen samen. Ja, precies. Nou goed, we hebben een klein beeld over, over wie we het uh, vandaag hebben. Voor zover u het natuurlijk nog niet wist. Uh, dank u wel, uh, meneer Van Bree. U schreef een biografie dus over Friso. Uh, gaan we nog eventjes terug naar uh, Joost Vullings. Want uh, Joost, die persconferentie gaat maar door. Ik kan me zo voorstellen dat uh, zo tegen het eind van de persconferentie de nieuwe vragen komen van de journalisten. Ja, maar uh, de, de woordvoerder van het Koninklijk Huis is toevallig de woordvoerder die nu ook naast uh, premier Rutte staat. En dan moeten ze dus het echt even heel snel van een Blackberry afhalen, willen ze wat kunnen melden. Ik heb net wel begrepen dat gemeld is dat de toestand stabiel is, maar nog niet buiten levensgevaar. Dat schijnt van de RVD af te komen, maar ik zit niet achter het juiste beeldscherm. En ja, en daarna is het in de wekelijkse routine van, van premier Rutte, is het zo dat als hij klaar is met zijn persconferentie, dan gaat hij meestal nog even een, een kopje thee drinken in, in, in Nieuwsport met journalisten. Dat zal hij deze week denk ik niet doen. En dan komt hij altijd naar de redactie toe, onze redactie hier van de NOS in Den Haag, voor de gesprekken met de minister-president. Dus ik neem aan dat wij, ja, het komende uur, als hij komt, gewoon ook. Uh heel direct informatie hebben, want we hebben de premier hier gewoon in huis dan. Nou, de laatste feiten die wij hier binnenkrijgen op de redactie in Hilversum... is wat jij net zei, de Rijksvoorlichtingsdienst... dat Friso zijn toestand stabiel is, maar nog niet buiten levensgevaar. De woordvoerder van de burgemeester van Leg... die kan nog niet zeggen over de toestand van prins Johan Frieso. En die wachten ook trouwens daar tot nader overleg met de koninklijke familie. En het is ook onbekend hoe groot het groep was waarmee de prins aan het skiën was. Hij was dus niet alleen, hij was met een groep aan het skiën. En die groep, groep die zou of piste zijn gaan skiën. Dat zijn, uh, Joost, de mededelingen die wij hier binnen hebben gekregen. Nee, heel goed, Pet. Nou goed, hebben we dat ook allemaal uh, weer uh, gezegd. Wouter Meijer, uh, want jij probeert uh, contact te leggen met uh, leg en, uh, en omgeving. Wat is het nieuws wat nog bij jou binnenkomt? Ik heb geen nieuw nieuws op dit moment. Uh, behalve dat natuurlijk het nieuws wel degelijk afkomstig is van de burgemeester van leg... Uh, iemand van wie wij weten dat hij al jarenlang goed bevriend is met de koninklijke familie. Dus iemand die daar ten eerste geen onzin over zal vertellen. Maar die ons waarschijnlijk ook de komende tijd op de hoogte zal gaan houden van hoe het daar nu verder gaat. Ja, leg, daar moeten we het eventjes over hebben. Het, uh, het gebied uh, zelf. Het was de afgelopen dagen afgesloten van de buitenwereld. Ja, Leg ligt aan een uh, ingewikkelde weg door een dal. Uh, daarvan wordt de ene kant altijd afgesloten in de winter vanwege lawinegevaar. Dat geeft Leg ook iets exclusiefs, dat je er maar vanaf één kant bij kunt komen. Als er heel hoog bezoek is, kun je het ook makkelijk afzetten. Um, er is maar één weg naartoe en die is sinds een paar dagen ook uh, dichtgesneeuwd en uh, niet meer begaanbaar vanwege dat lawinegevaar, dat maakt het natuurlijk op zich een vrij rustige. ...plek zou je kunnen zeggen, iets waar hoge gasten graag even op wintersport gaan. Maar tegelijkertijd geeft dat natuurlijk wel aan hoe groot het gevaar daar is. En juist in dat gebied in Vooralberg, uh, daar was de afgelopen dagen een grote waarschuwing voor lawinegevaar. Er uh, zijn verschillende dorpen ook van de buitenwereld afgesneden. Um, gisteren was er nog... In ons eigen radio 1 journaal een Nederlandse toerist uh, te horen. Die vertelde dat hij toen hij zijn deuren en zijn ramen van zijn pensioen op deed, helemaal niks meer kon zien. Omdat daar gewoon tot aan de bovenkant van het raam sneeuw was. Het zijn daar ja, omstandigheden waar je elke dag rekening moet houden met de enorme hoeveelheden sneeuw die naar beneden komen. Um, daar moet je rekening mee houden. De gevaren zijn enorm groot en ja, dat kan dit gewoon misschien fataal zijn geworden. Ja. En het was op zich een gebied waar de Oranjes heel graag naartoe gingen. Want uh, met name koningin Beatrix vond het altijd heel prettig... dat ze gewoon over straat kon lopen. Precies. Het, het grote voordeel van een, van een vaste plaats... die enigszins exclusief is en waar je al jarenlang komt... is natuurlijk dat de mensen het heel normaal vinden dat je daar komt. Uh, het was misschien na, behalve een paar hele kleine plaatsen in Nederland... een van de plekken waar de koninklijke familie ook heel graag komt... omdat ze daar niet erg gestoord worden. Uh, jij en ik willen misschien elk jaar wel naar een andere plaats op vakantie... omdat je steeds iets nieuws wil zien. Maar dat is omdat we niet zo bekend zijn. Als je heel erg bekend bent, ga je misschien liever elk jaar naar hetzelfde dorp... waar je dan uh, ja, de burgemeester kent. Je kan, de koningin kan, kan mij bij wijze van spreken zelf naar de bakker gaan... broodjes halen of andere dingen in de supermarkt gaan kopen. Omdat de mensen haar toch al kennen. En niet iedere keer denken, oh, de koningin is er. Ik bel de krant. Dat geeft aan zo'n plek ook iets heel rustigs... en iets waar ze graag op vakantie gaat... Um, in het jaar 2000 toen Jurk Haider, de extreemrechtse politicus in, uh, in Oostenrijk, op, uh, aan de macht kwam. Of in ieder geval in, het, uh, in de regering kwam in Oostenrijk. Um, was er ook een soort beweging in Europa om heel Oostenrijk te gaan boycotten vanwege Jurk Haider. De koningin heeft er ook niks van aangetrokken. En is onder enige kabaal toen ook weer naar leg gegaan. Omdat ze zich daar gewoon zo prettig voelt elk jaar. dat ze daar graag op vakantie gaat in de winter. En ja, sindsdien uh, is het daar nog steeds. Elk yes. jaar rond deze tijd. En daar zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld die, uh, die grote fotomomenten. Een van de weinige momenten dat de koninklijke familie zichzelf laat fotograferen omdat de afspraak is met de Nederlandse pers dat ze niet voortdurend op de stoep gaan liggen, geen paparazzi methodes toepassen, is het één keer per jaar ook zo'n mooie sessie bij de wintersport. Dat zou even de komende dagen ook zijn in Leg. Ja, de nee, komende maandag, als ik goed ben geïnformeerd, ja. zou dat uh, zijn. Tenminste, dat zei uh, Menno net, en die moet het weten, want dat is ons uh, Koninklijk Huis uh, zou weer dat moment zijn. Is, is, is trouwens Leg. is dat nou een groot dorp? Uh, hoe, hoe moet ik dat inschatten? een heel klein dorp. Ik, ik, ik zou niet weten of er duizend mensen of tweeduizend mensen wonen, maar zo is moet je je voorstellen. Het is eigenlijk een heel kleine plaats, maar het is dus een van die plaatsen uh, aan de Arlberg. in dit geval aan de westkant. Aan de oostkant heb je bijvoorbeeld nog Sankt Anton in Tirol, uh, plaatsen waar heel veel Nederlanders ook, uh, gewone Nederlanders ook op vakantie gaan. Allemaal hele kleine plaatsen die van zichzelf niks voorstellen, maar natuurlijk door de jarenlange traditie heel veel Nederlandse toeristen krijgen en daarom heel bekend zijn bij de Nederlandse wintersporters. Hij is vervoerd naar het ziekenhuis in Innsbroek. Uh, is dat ver? Dat is op zich niet zo gek We Het is waarschijnlijk met helikopters gegaan. Dus dan is het heel makkelijk. Over de weg is het heel moeilijk te bereiken... op het moment dat veel van die wegen zijn afgesloten. Maar met reddingshelikopters ben je dat heel snel, denk ik. Ja, en uh, goed, dan moeten we <coughs> sorry, dus afwachten van hoe dat verder gaat. Want uh, de berichten zijn... Uh, ik vat het even samen, uh, Wouter. De berichten zijn op dit moment het laatste bericht... dat uh, prins Johan Friso nog niet uh, buiten levensgevaar is. De toestand is stabiel, zo luidt het communiqué. Maar hij is niet buiten levensgevaar. Het is het communiqué van de Rijks voorlichtingsdienst. U luistert naar de NOS met een extra uitzending vanwege een lawine die heeft plaatsgevonden in Leg, waarbij prins Johan Friso is getroffen. Hij heeft onder de sneeuw gelegen, ongeveer vijf minuten, zo luiden de berichten, en is daarna in kritieke toestand afgevoerd naar een ziekenhuis in Innsbruck. Helmoet Hetzel is uh, verslaggever voor die pressen, voor Stuttgart Zeitung enzovoorts. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, kent u het gebied een beetje? Ja, natuurlijk ken ik het gebied. Ik ben er geweest, ja. ja, ja. Beschrijf het eens. Nee, het is een hele mooie hoek in, in, in de Vooralberg in Oostenrijk. waar al zo'n hammer is, het koningin Betreeks en de hele familie al sinds, uh, denk ik, uh, 30, 40 jaar naartoe gaan op vakantie. ski-vakantie. Het is heel idyllisch. Het is heel mooi en je kan heel goed skiën nu. En nu is het helemaal ingesneeuwd. En uh, blijkbaar is dat vreselijk ongeluk hier gebeurd vanmiddag met uh, Prins uh, Ja, Want hij is uh, off the road. Dat is geen goede Duitse term, maar dan weten we wel waar we het over hebben. Dus buiten de piste, zo moet ik het zeggen, ja. uh, is hij gaan skiën. Uh, is ja. dat heel gevaarlijk? Daar? Dat is heel erg gevaarlijk. Buiten, buiten de skiën, skiert. Heel erg gevaarlijk. En het is nu op dit moment bijzonder gevaarlijk, omdat er zoveel sneeuw ligt. Dus hele, hele, dat leg, die hele dorp en die hele bergen, die hebben zoveel sneeuw. Het is allemaal ingesneeuwd. En als je daar dan buiten de piste gaat skiën, dan wordt het heel erg gevaarlijk. En wat ik hoor van leg van mensen die uh, ik net heb gesproken is, dat blijkbaar ook dat die lawine is losgetrapt bij wijze van spreken van Prins Friso zelf. Dus omdat hij niet op de biste is gebleven, maar ergens in het zeg maar in in in, in de landschap heeft uh, geskiët. Ja, de, want je kan zelf inderdaad daardoor een lawine veroorzaken. Ja, dat kan je zelf veroorzaken. Als je dan ergens buiten de piste hebt, hebt, je hebt die gesloten pistes. En als je dan buiten van die pistes gaat skiën of snowboarden of zo, dan is het heel erg gevaarlijk. En dan, Zeker als nu, op dit moment, waar zoveel sneeuw ligt, kan, kan het gebeuren dat, dan, dat je zelf, als je daar bezig bent met je ski, of met die snowboard, dan. Gaan het gebeuren dat het zelf een lawine gaat veroorzaken. Ja, maar je zou toch zeggen, Friso komt daar al heel erg ja, lang. Ja, heel lang. Hij weet ook hoe dat werkt. Ja, oké, okay, maar het is een beetje een kick ook, hè? Het is natuurlijk heel erg leuk als je niet altijd op die piste bent uh, met al die andere mensen. Dus uh, heel veel snowboarders en uh, ski, uh, uh, skiers die hebben dat een beetje, of the beaten track, om um, um die Engelse term te gebruiken. Dus niet, niet daar naartoe te gaan waar iedereen is. Ja, maar goed, deze dagen is het juist ontzettend veel sneeuw. Gevallen. Uh, ik neem aan dat er gewoon in de plaatselijke media en op de televisie uh, ook over gesproken wordt. En dat er ja, lawine waarschuwingen, bestaat dat? Ja, natuurlijk bestaat dat. Dat is ook allemaal doorgegeven. Dus ik heb nog, zoals gezegd, met leg en met, met wenen gebeld. Dat is allemaal doorgegeven. Iedereen wist dat het, het is hartstikke gevaarlijk is als je nu buiten de piste ergens... Met een snowboard of met een ski uh, naar beneden gaat. Dat is gewoon niet, niet te doen eigenlijk. Moet je eigenlijk niet. Eigenlijk doen. had je het niet moeten doen, maar nee, ja, de ja. komt na de zonde. Ja. Uh, da dank u wel, meneer Hetzel. Ik ga uh, praten met Jeppe Tinga. Die is ingesneeuwd in uh, Leg. Was gisteren trouwens ook bij ons in de uitzending. En die vertelde toen uh, dat er gewaarschuwd werd voor uh, lawinegevaar. Goedemiddag. Hallo. Tinga. Ja. ja, hallo. Uh, nou ja, uh, is er vandaag opnieuw gewaarschuwd voor uh, lawinegevaar trouwens? Ja, ja, want als je boven op de pistes komt, dan bereidt zo'n ligt En dan staat het op uh, naviëns toege 4. Dus je moet wel heel erg oppassen. Ja. Uh, het is trouwens wel een gebied waar je veel piste kan skiën. Hoor. Je ziet heel veel mensen uh, die met zo'n uh, rugzak op. Hè. Dat, dat is zo'n abs kunnen opblazen. Uh, dus dat wordt hier wel heel veel gedaan. Ja. U, u bent daar nu. Merkt u wat van de commotie trouwens? Nou, dat was heel toevallig. We waren zo rond uh, kwart of twaalf waren we er helemaal vlakbij. We zagen de helikopter. We dachten al, wat is er aan de hand? En uh, ja, in één keer waren er heel veel mensen bij. En het, het ging in één keer als een lopend vuurtje ging hij rond, want er zitten hier best wel veel Nederlanders. Dus uh, wat een oude motie. Een lopend vuurtje van dat uh, Prins Friso erbij betrokken was. Ja, ja. en wat, hoort... ja, wat, wat hoorden u verder uh, daarover? De, de, hij is gevonden. Ja, ja, want, dus, uh, want hij was uh, op fiets gegaan. Dus, uh, uh, ja, wat uh, gaat is eigenlijk niet bekend toen hij met zijn gezondheid uh, is. Of hij is met de hel helikopter eruit uh, getrokken. Ja, dat zijn ook de berichten die wij krijgen: dat hij naar Innsbruck naar het ziekenhuis is uh, vervoerd. Maar de, ja. de, de, het, het lopend vuurtje zegt niks over van hoe het met zijn toestand uh, verder is. Of er nee, nee, nee, levensgevaar is koop, of niet. Nee, we hadden gewoon, dus gewoon uh, willekeur iemand. Maar dan ging toch wel snel dat iemand van een de kantische familie uh, was. En was hij alleen, uh, heeft u daar iets over gehoord? Nee, nee, daar kan ik niks over zeggen. Nee, ja. nee, nee, want er zijn hier ook berichten dat er meerdere bij uh, betrokken waren, maar dat het een soort groep was. Maar wij weten hier nog niet, vandaar dat ik het u ook vraag, van uh, wie die groep dan, uh, dan was. Maar dat weet u ook niet. Nee, nee, nee. We nee, uh, nee. zeggen alleen dat u er wel 15 minuten omgelegen heeft, om in, uh... 15. 15 minuten zelfs. Uh, Oké. Okay. Ja. Nou goed. Uh, ik dank u wel voor uh, dit moment. Misschien uh, bellen we straks nog wel uh, eventjes. Ik uh, zal even het laatste nieuws nog uh, um, melden. Want dat komt nu net uh, via de Telex uh, binnen. Uh, er was een. Uh, daar met drie of vier man was Prins Friese aan het skiën. De anderen bleven overigens ongedeerd. De burgemeester van Leg, Ludwig Muksel, heeft dat vandaag gezegd. Die wilde overigens niet bevestigen dat het om Prins Johan Frieso ging. Dat is dan weer het laatste bericht. Terwijl we eerder via de RVD we hadden gehoord dat het wel om Friso zou gaan. Volgens de burgemeester is het slachtoffer overgebracht... naar een ziekenhuis in Innsbruck. En over de gezondheidstoestand wil de burgemeester Muxel... op dit moment niks zeggen. We gaan, volgens mij gaan we zo straks nog verder met deze uitzending. Want u luistert naar een extra uitzending van het Radio 1 Journaal. In verband met dus een lawine. Waarschijnlijk zeggen sommigen veroorzaakt door Prins Frizo zelf. Dat is niet helemaal zeker. In ieder geval, er was een lawine. En wat ook wel zeker is, dat zegt de RVW tenminste... is dat Prins Friso onder die lawine terecht is gekomen. Hij heeft daar een aantal minuten ondergelegen en is vervolgens gevonden... en overgebracht naar een ziekenhuis in Innsbruck Later meer op deze zender Radio 1.